10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. De premier heeft niet geflirt deze zomer, althans niet met Alexander Pechtold. Of met het CDA. Schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Maar wat moeten we daarvan maken? Zometeen in Goedemorgen Nederland eerst nu het NOS Journaal van 10 uur. Hier is Dorrald Megens. Het voormalig lid van de Hofstadgroep Samir A is vrijgelaten. Hij zat een celstraf uit van 4 en 9 jaar voor het beramen van aanslagen op politici... Zijn vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Hij moet de komende vier jaar in Nederland blijven. mag geen strafbare feiten plegen. Niet in Den Haag en Zoetermeer komen. En hij mag geen interviews geven. Ook moet hij rekening mee houden dat hij in de gaten wordt gehouden, zegt verslaggever Robert Bas.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 Bij een bedrijf in Zevenaar woedt een zeer grote brand. Een woordvoerder van de brandweer zegt tegen omroep Gelderland... dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Het bedrijf maakt onder andere kunststofverpakkingen en auto-onderdelen. Brand brak even na zes uur vanochtend uit... en heeft de productiehal helemaal in de as gelegd. Er is niemand gewond geraakt. Het bedrijf ligt dicht bij de A12. Daar ontstond een kilometerslange file. Het treinverkeer tussen Arnhem en Winterswijk wordt door de brand gehinderd.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 Mensen zo lang mogelijk thuis willen laten wonen en we gaan vervolgens al die hulpvormen wegbrengen. Dan staan ze over een jaar staan ze bij mij op de stoep en dan kijk ik naar het Rijk en zeg van... waar zijn die verzorgingstehuizen die jullie gesloten hebben waar deze mensen nu moeten worden opgenomen. Dat vind ik echt risicovol en daar waarschuw ik voor. De gemeente Den Haag roept de staatssecretaris op de bezuinigingen terug te draaien. En als dat niet helpt dan volgt er mogelijk een gang naar de rechter.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 Het weer vanochtend veel zon, later bewolking en in het zuidwesten mogelijk een bui. Het wordt vandaag 25 tot 30 graden. Nou ja, brand bij de A12, dus dat betekent file op de A12, Kees Kwaks. Dat was wel het geval, Sven, vanochtend vroeg, maar die file is inmiddels alweer een tijdje weg. We hebben nog wel een korte file bij Amsterdam op de A10, verkrappend Koenplein. En een afgesloten N62, Borsle Gent, bij de Westerscheldentunnel is die even dicht. Er wordt een defecte vrachtauto geborgen. Consequenties heeft het nog wel voor het treinverkeer, die brand bij Zevenaar. Want er rijden bussen in plaats van treinen tussen Zevenaar en Weel. Dat levert reizigers een uur vertraging op. Zometeen, dames en heren. De Hoge Raad heeft de uitspraak gedaan. Althans, dat is nu aan het doen, rond een uur of tien. In de zaak van nabestaanden van drie moslimmannen die omkwamen bij de val van Srebrenica in 1995. De uitspraak. En het vonnis van de rechter hoort u zo bij de KRO. Ik ga naar managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer.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 Aero. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. De zomerbrief, de flirt van de premier en de gevolgen. Den Haag wil auto's omleiden bij smoke. De Hoge Raad doet uitspraken rond dit moment in de zaak van nabestaanden van drie Moslimmannen die omkwamen bij de val van Srebrenica. Syriërs zitten in onzekerheid. Komt er nu wel of niet een Amerikaanse inval? De situatie is uh, in dark. We kunnen zeggen in dark. We maar... komen duister. En dat ochtendhumeur van Neil Gunjerli, Het is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Gisteren kwam de brief van de minister-president, wou ik zeggen. Maar we gaan eerst naar de uitspraak van de Hoge Raad... Van de, in de zaak van de nabestaanden van drie moslimmannen... die omkwamen bij de val van Srebrenica in 1995. En collega Matthijs van der Wiel is bij die Hoge Raad... Goedemorgen, Matthijs. Goedemorgen, Sven. Hoe luidt de uitspraak, de uitspraak van de Hoge Raad? Uh, de... Ja, de, de Hoge Raad handhaaft de uitspraak van het gerechtshof... en dit betekent eh, tranen bij de nabestaanden van de drie moslimmannen. Ze hebben gelijk gehaald. De Hoge Raad eh, sprak zojuist uit dat inderdaad de staat der Nederlanden... aansprakelijk kan worden gesteld voor de dood van de drie mannen... die van de compound in Potutsari werden afgestuurd. Terwijl duidelijk was dat ze in de handen van de vijand... De, de handen van de troepen van Mladic zouden worden gestuurd. Dat de grote kans was dat ze vermoord zouden worden. De staat heeft altijd gezegd um, dat is niet onze verantwoordelijkheid. Wij kunnen daar niet voor aansprakelijk worden gesteld. Want het was een VN-missie. Maar zegt de Hoge Raad nu, nee, uh, kijkend naar het internationaal recht kunnen we zeggen en kijken naar de feiten. Wie had precies het commando over de troepen op dat moment? Um, wie had de leiding? Wie kon er beslissingen nemen? Nou ja, als je daarna kijkt is de conclusie van de Hoge Raad dat inderdaad ook de Nederlandse regering, de Staten der Nederlanden, verantwoordelijk was, want die hadden het kunnen voorkomen. Dus een uh, hele belangrijke uitspraak. Nu komt er na jaren procederen nu eindelijk definitief een einde... aan, deze juridische, aan dit juridische gevecht. Ja. Uh, de staat is aansprakelijk. Het betekent voor de nabestaanden dat ze mogelijk ook een uh, schadevergoeding... zullen kunnen eisen. Uh, voor hen is het boek uh, gesloten. Ze vallen elkaar uh, in de armen. Broers, uh, zoons van die omgekomen moslimmannen. Uh, ze omhelzen een advocaat, tranen, emotie, een enorm Opluchting dat deze uitspraak nu is van de Hoge Raad. De advocaat is Lisbeth Zegveld. Heeft hij al iets gezegd over een mogelijke schadevergoeding die zij nu gaat indienen? Ja, dat heeft ze eerder ook wel aangekondigd dat als inderdaad de uitspraak van het Hof bevestigd zou worden, wat dus gebeurt vanochtend, dat ze daar werk van zou kunnen maken. Maar ook altijd meteen erbij gezegd dat het daar niet om te doen is. Het gaat om uh, het principe. Ik zal nog heel even kijken of ik je kan laten meeluisteren naar de Dutchbet Tolk, een van de nabestaanden die deze zaak heeft aangespannen. How, how it, it's too early. I mean it's uh, somebody. For me to say any, any concrete reaction, uh, somebody said this is like beyond this case, the case of Nuhanović and Mustafić, because it might have some consequences in the international law and that in the future countries might act differently uh, in peacekeeping missions. And I hope that some the lives of other people in the future will be saved because this mistake was admitted. Je hoort de uh, ex Tok Nuhanovic, een van de mannen die uh, achter deze rechtszaak aanzaten... die jarenlang gevochten uh, hebben voor uh, deze erkenning. De erkenning dat de staat in Nederlanden aansprakelijk is voor de dood van zijn vader... en van nog twee andere moslimmannen die in juli 1995 van de Dutchbettkombout uh, werden afgestuurd. Is er ook iets duidelijk nu over consequenties voor andere lopende rechtszaken, ook strafrechtelijke rechtszaken? Ja, je hoorde Nuhanovic daar net ook iets over zeggen. Hè? Gevolgen ook misschien voor mogelijke andere vredesmissies. Hè? In hoeverre zijn uh, landen straks nog wel uh, uh, bereid om troepen te sturen? Bijvoorbeeld als uh, ze later aansprakelijk kunnen worden gesteld voor iets wat onder VN-vlag gebeurd is. Want wat onder de VN-vlag gebeurt, daarvoor geldt. Uh, daar kan je niet voor aansprakelijk worden gesteld. Want de VN die is immuun voor rechtsvervolging. En er werd al toen al duidelijk gespeculeerd over dat dat gevolgen zou hebben. Ook voor mogelijke andere rechtszaken van. Uh, slachtoffers, nabestaanden, die staten zouden aansprakelijk stellen. Nou, dat laatste is in ieder geval niet gebeurd, vertelde Lisbeth Zegveld, uh, een van de advocaten van de nabestaanden. Dus ze hebben zich geen andere slachtoffers gemeld. En dan moet bijgezegd worden, dit is ook wel een hele specifieke zaak. Het gaat over drie gevallen waarbij er een duidelijke band was met uh, uh, Dutchbed. Dit waren niet zomaar bewoners van dat gebied. Dit waren familieleden ja. van Dutchbed-werknemers. Ja. Nou ja, dat is dus heel specifiek en niet zomaar één op één te vertalen naar andere zaken. Nee, dat begrijp ik. Maar als de rechter dus nu van de Hoge Raad zegt... of de Hoge Raad als geheel zegt dat de Nederlandse staat... maar ook degenen die daar ter plekke verantwoordelijk waren... dus persoonlijk aansprakelijk zijn dan zou dat mogelijkerwijs, ja, denk dat ik, ik dan... Het, het gaat echt om de aansprakelijkheid van Den Haag. Het Den Haag. gaat om de aansprakelijkheid van de Nederlandse staat. Omdat okay. de Nederlandse regering uiteindelijk eindverantwoordelijk was... voor uh, het doen en laten van die Dutchbetters... waarbij de staat altijd zei nee. Uh, dat is verantwoordelijkheid van uh, de VN. Daar lag het commando. Ja. De Hoge Raad zegt nu, uh, dat kun je wel zeggen. Maar juist in die specifieke dagen, aan het einde van de Dutchbet-missie... kunnen wij vaststellen dat, uh, en dat heet dan juridisch in het internationaal recht... het effective control. Dus wie had daadwerkelijk... De zeggenschap over die troepen, dat daarbij ook de Nederlandse staat duidelijk ook die zeggenschap had. En daarom aansprakelijk gesteld moet worden. Maar dat zegt dus niks. De Hoge Raad zegt dus niks over de aansprakelijkheid van de lokale commandanten, bijvoorbeeld. Matthijs van der Wiel, NOS-collega bij de Hoge Raad. Ik dank je zeer. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. Goed, ik begon er straks aan de inleiding rond de brief van de minister-president gisteren over de zomerflirt waarbij eh, de eh, fractieleiders van Partij van de Arbeid en VVD en omgekeerde volgorde overigens contact hebben gezocht met D66-leider Alexander Pechtold in een poging om het kabinet uit te breiden. Een soort van tusseninformatie, althans dat was het nieuws van eerder deze week. En eh, Kees Boonman is hier, eh, politiek commentator van Eén Vandaag en presentator van Kamerbreed. Toen kwam de brief van de minister-president Kees en die zegt gewoon glashard. Er is helemaal geen sprake geweest van een toenaderingspoging dat er contacten zijn tussen fractievoorzitters onderling... tussen coalitiepartijen en oppositiepartijen, dat is normaal. Maar van een initiatief om het kabinet uit te breiden... is geen sprake geweest. Nee, en dat gaat precies uh, in de politiek over uh, woorden. En die woorden zijn dan inderdaad geen initiatieven genomen... om andere partijen te vragen toe te treden tot de coalitie. En daartoe hebben we ook geen plannen. Nee, dat is natuurlijk iets anders dan is er over gesproken... de afgelopen maanden. En echt uh, uh, het spinnen, hè, dus het accent van het nieuws... op een, uh, een ander punt leggen gisteren, is zo extreem geweest... naar dat grote en ook invloedrijke verhaal in de Telegraaf, die opening... dat er gesproken zou zijn die coalitie te verbreden. Dat zegt eigenlijk al genoeg. Als, een, uh, als politici zo nadrukkelijk hun best doen... om te zeggen dat iets niet waar is, ga er dan maar vanuit. Dat maar wel dit hard. gaat om een officieel antwoord van de minister-president... vanuit ja. het torentje aan het parlement... waar toch de regel geldt dat je de Kamer altijd juist en volledig moet informeren? Het is heel apart. Uh, het is alleen niet te bewijzen. Uh, ik denk dat het woord van de premier strikt genomen klopt... dat er geen initiatief genomen is... Om de coalitie te verbreken. Het, uh, ver, ja, ik loop vooruit op wat misschien <lacht> nog gaat gebeuren. De coalitie uh, te <lacht> verbreden. Ja. Maar uh, er is gewoon over gesproken. De, de eerste fractievoorzitter uh, van D66, de, de leider daar, Roger van Boksel, die heeft uh, ook wel eens bij Kamerbreed en ook elders gezegd dat er best gedachten bij D66 staan om, uh, om uh, erover na te denken. En de coalitie ziet ja. dat het knel komt ja. te zitten. En er moet wel iets gebeuren. Alleen het is mislukt. En de vraag is misschien wel aardig om even hier op tafel te leggen en daarbij ook het antwoord aan mij te geven. Um, uh, waarom zou dat dan mislukt zijn? Waarom zou dat niet verder gegaan kunnen zijn? D66 wil heel erg graag dat sociaal akkoord openbreken. Ja. En, Want dat uh, gaat ze niet ver genoeg, de hervorming. Dat gaat ze niet ver genoeg. En wat is nu het geval? Uh, Ton Heerts van de FNV en Wintjes van de werkgevers... die zijn bijna elke dag, zo weet ik, in gesprek met respectievelijk Ascher en Rutte... om dat sociaal akkoord overeind te houden. Wel de bezuinigingen op een andere manier en op een andere plek te laten vallen. Die houden daar echt aan vast. Als dat sociaal akkoord van tafel is, dan is dat kabinet gewoon zo absoluut in de problemen. Dus om die reden alleen dan kan D66 niet, tenzij ze dat inslikt. Uh, meedoen aan die coalitie. Maar natuurlijk, het, het is wat gisteren Wiegel op deze plek zei... Ja. en die zei namelijk dat het paniek is van de coalitie. Juist. En dat is het. Dat is het zeker? Ook als het niet gebeurt. Um, daar komt dan ook nog bij de publiciteit... rondom een enorme stormvloed aan mailtjes, begrijp ik... Uh, richting uh, de site van de VVD vanwege de, de inkomensheffing... Ja, dat is een, een, een ingewikkelde fiscale kwestie... maar het heeft er in ieder geval mee te maken... dat mensen met hun eigen risico in de gezondheidszorg... Uh, boven een bepaald inkomen, ik geloof dat er rond 50, 55... 56.000 euro... 56 .000, 56 .000, ja, zie je, daar heb je het al. Uh, 56.000 euro... Is dat al een hoog inkomen in dit land? Dat schijnt een hoog inkomen te zijn... maar voor heel veel hardwerkende Nederlanders... Uh, een gewoon gezin met twee kinderen... Uh, gescheiden of niet gescheiden, is dat gewoon een redelijk normaal inkomen. En daar gaan zulke grote klappen vallen. En ik las op die site van de VVD... Eh, dat daar VVD'ers zijn eh, citaat... ik ga de komende 300 jaar niet meer op de VVD stemmen. En ook dat gaat zoveel hijzen geven. Het is uitgelekt. De vraag is ook waarom is het uitgelekt? Om hijzaad te veroorzaken. Wat gebeurt er dan vervolgens dat het weer in de laag gaat? Want ik zou me echt verbazen als het op deze wijze eh, ingevoerd wordt. Het is een tamelijk chaotisch beeld... Van uh, van dat uh, uh, dan weer dit, dan weer dat beleid van het kabinet. Het is, uh, het is zorgelijk, lijkt me. Goed, uh, dan gaan we nu richting Printjesdag. Tot die tijd zullen niet zo heel erg veel bekend worden... over de details van de plannen, uh, tenzij er nog iets uitlekt, natuurlijk. Uh, en daarna begint het feest pas echt. Ja, daarna begint het feest uh, echt. En ik denk dat het een, uh, een heel groot feest wordt. Maar vooral uh, ook een naarfeest. Een naarfeest voor de coalitie. Er staat vandaag terecht in het uh, AD... dat uh, het kabinet Rutte uh, steeds verder in het isolement terechtkomt. En dat komt natuurlijk omdat die oppositie eigenlijk... Ja, het is ook wel raar dat een oppositie in een Tweede Kamer... die de regering moet controleren... ook een beetje op de stoel van een kabinet wil zitten. Maar goed, het is in het landsbelang. Maar die oppositie heeft helemaal geen trek meer met dat kabinet op één lijn te gaan uh, zitten. En dat betekent dat die coalitie heel erg met zichzelf aan de slag gaat. En het isolement uh, ontstaat omdat je niet meer... met de mensen buiten kan uh, overleggen en omgaan. En dat leidt ertoe dat er, er is geen reden meer is om, om ruzie te maken... over mensen die niet in het kabinet uh, zitten. Dus er is alle tijd om uh, ruzie te maken met de mensen in het kabinet. En tegelijkertijd hoor ik uh, vanuit het kabinet... dat de sfeer daar nog steeds prima is. Tuurlijk, dat, dat, dat zeg het je hartstikke altijd. hartstikke prettig Uit Uiteraard. En, uh, en... Het is nog nooit zo gezellig geweest in het kabinet als nu. En alles loopt op rolletjes. Let wel, Sven, wij weten allemaal als je rondloopt in de politiek... dat als dat elke dag gezegd wordt, er is niks aan de hand... het is niet waar, het is een leugen, het gaat hartstikke goed... dan zijn ze doodsbenauwd. De conclusie eh, aan het einde van de eerste parlementaire week... is wat jou betreft... chaos. En dat wil niet zeggen dat wij hier in een, een, een fase zitten... waarbij we heel dichtbij zijn... bij de vooraankondiging van de val van het kabinet. Uh, er is ook eerder in de geschiedenis het derde kabinet. Lubbers zeiden journalisten ook en alle mensen eromheen... Uh, dit kabinet uh, gaat weg, hè, het ja. aftellen is begonnen. Moeilijke verhouding tussen Kok en Lubbers destijds het, het langs, de destijds. het is het langzittende kabinet geworden. Het implodeerde wel, maar het bleef wel zitten. Het zou wel zo kunnen zijn toch dat uh, als er in de Eerste Kamer... hij ontstaat namelijk dat plannen er niet doorgaan... dat het kabinet misschien wel opbreekt, dat er geen verkiezingen komen... en dan uiteindelijk toch tot de verstandige gedachte komt in het landsbelang, we gaan het toch verbreden... want zo werkt het niet en echt waar met al die plannetjes... en de JSF die er nou toch weer komt... en wat bij de Partij van de Arbeid gevoelig ligt. En uh, meer geld, meer lastenverzwaring voor de typische VVD-kiezer. Het is een, uh, een route waarvan het eind geen vrolijkheid is... maar echt gedoe, uh, gerommel en gezeur. Juist, dus met de uh, conclusie, jullie krijgen dan je vliegtuig van de Partij van de Arbeid naar de VVD, de JSF. Ja. En omgekeerd, dan krijgen jullie je nivelleringsfeestje. Dat werkt niet ja, meer. Ja, dat is een, een uitruil uh, waarbij de uitspraak uh, in Vandalen op te zoeken... nog steeds geldt. Van Ruilen komt huilen. Kees Bomman, ik dank je wel. Een land in de greep van oorlog. Staap door, het dus. Een bevolking in angst. Oh Gezien door de ogen van Hans-Jaap Melissen. Kogelhulzen liggen hier ook nog uh, over de grond. Deze week in Goedemorgen Nederland, Syrië. De eindeloze oorlog. Ja, verslaggever Hans-Jaap Melissen heeft een week lang half undercover geleefd in Syrië. om te voorkomen dat hij werd ontvoerd. Vandaag keert hij terug naar de Turkse grens. Dan hebben we onderweg naar de Turkse grens nog even de keus tussen. Een makkelijkere weg vlak langs radicale moslims of een iets moeilijker, kleinere weg uh, ja, zonder uh, dat we daar heel dicht langs gaan. So we gaan take de small road. is better. Want Abdul, je bent bang voor spionnen ook. Misschien because uh, the people now in Syria most of them are boer and in need for a little bit of money. Ja, de oorlog heeft ervoor gezorgd dat uh, veel mensen nog veel armer zijn geworden. En dan is het misschien verleidelijk om maar voor heel weinig dollars uh, ja, iemand te verraden. Nu rijden we op die wat moeilijkere weg. En na een half uur zien we de grenspost naderen. Het is opnieuw gelukkig goed gegaan. ...voor ik het land dus weer verlaat... ...nog eventjes ook verder praten met Abdul, mijn chauffeur. We zijn weer bij de grens aangekomen. Uh, we staan naast dat vluchtelingenkamp dat daar ligt. Ja, en nu, uh, als je kijkt naar de woonplaats van uh, Abdul, Azaz... Uh, ...daar was een vliegveld naast waar het hele jaar hard om gevochten is. En dat is nu voorbij, toch? We kunnen het the airport uh, middag... Which is closed, uh, so much to Azaz. Het is nu behoorlijk veilig in uh, Assas, want dat vliegveld ja, dat is dus ingenomen. Uh, de mensen van Assad die daar zaten, die ook het stadje Assas uh, regelmatig bombarderen... Ja, ...die zijn verdreven of vooral ook denk ik, gedood. Uh, een aantal gevangen genomen, maar ik weet ook dat sommigen zijn geëxecuteerd. En daardoor is het wat stiller geworden in Assas. En nu, de nabije toekomst. Gaan de Amerikanen nog bombarderen? Ja of nee? Or... To now uh, the situation is uh, in dark. Yeah. We can say in dark. We Not... komen duister. Ja. We hope to do something. Ja, we hopen het. Maar ja, wat moeten we verder doen? We don't believe anything till we can see that ja. by our eyes. We geloven niks meer tot we het echt zelf zien. En ja, en de volgende keer dan? Hoe ziet Syrië eruit? Of kan ik dan misschien niet meer terugkomen omdat er alleen nog maar radicale groepen zijn die de dienst uitmaken? Als er niemand de in Als niemand de bevolking van Syrië gaat helpen, dan zou dat zo kunnen zijn ja, dat er steeds meer hulp komt vanuit die extremistische hoek, ja, dan schuift Syrië steeds meer op naar een soort islamistische, islamitische staat. De grensovergang tussen Turkije en Syrië. Ja, dat is ook een plek waar gewonden en ook doden worden overgedragen. Dan arriveren er ambulances vanuit Syrië, rijden naar de grens. Maar mogen dan niet Turkije inrijden en dan staat er een andere ambulance klaar om eh, ja, gewonden verder te vervoeren. En nu ligt er een eh, jonge man op een brancard. Heel veel bloed komt door het verband dat om zijn rechterbeen zit. En zijn linkerbeen, daar is echt de knie van weggeschoten lijkt het wel. Elke dag hier eh, te zien dit soort aforelen. Want als er geen Amerikaanse bommen vallen, dan vallen de gewone Syrische bommen die al de, oh, de hele oorlog vallen. Kreunend gaat hij de wagen in. <middels> dit zijn dus gewonden die naar Turkije gaan. Maar ja, sommige vluchtelingen gaan uh, dood in uh, Turkije. Soms gewoon ook door ouderdom, overlijdens aan verwondingen. En dan komen hier weer lijkwagens uit Turkije naar de grens. En dan staat er een Syrische lijkwagen klaar. En die neemt dan ja, de doden mee naar zijn geboortegrond. Als men daar al kan komen. Maar in ieder geval willen mensen gewoon graag wel in Syrië begraven worden dan. Een lijkwagen van de Syrische kant, het is vaak gewoon een pick-up truck waarop de kist wordt gezet... En dan rijden ze hun eigen verscheurde land weer binnen. En zullen nooit weten hoe deze oorlog af gaat lopen. Hans-Jart vanuit Syrië. Inmiddels is hij weer terug in Nederland. Vragen en opmerkingen zijn welkom via Goedemorgen goedemorgennederland.nl Dan gaan we om zeven minuten voor half elf... naar het ochtendhumeur vandaag van Nilgun Jerry. Mens. Het hoogst ontwikkelde in biologische zin... tot de klasse der zoogdieren behorende wezen... dat zich vooral door zijn reden en zijn taal van de dieren onderscheidt... volgens Van Dalen. Dan lees ik een paar teksten in de sociaal media... met zoveel geneuk en gegotver en gescheid... dat ik denk, ja, eerder een mens dat zich met zijn taal onderscheidt... dan onderscheidt, lijkt het soms. Zoveel shit en kommer en kwel dat je denkt... ik hoor liever een koe in de wei dan een mens in een hutje op de hei... Ja, dat dat rijmt is natuurlijk flauw, maar dat vind ik soms van allerlei mensen ook. Een vrouw, volwassen mens van het vrouwelijke geslacht. Man, volwassen mens van het mannelijk geslacht. En wat zo'n man en vrouw voor de rest dan inhouden... dat is dan je ontdekkingstocht in het leven. Vaak kom je er amper achter wat je eigen geslacht en mankementen zijn. En sommigen komen er nooit toe om die van de ander te ontdekken. Ik las een groot artikel over de documentaire Oekraïne is geen boordeel. Volgens de filosoof Sawatski is een vooroordeel een welverdiende reputatie. Oekraïnse prostituees zijn wereldwijd bekend, immers. Femmen, een Oekraïnse feministische organisatie die de media weet te halen... door hun protesten met ontbloot bovenlijf, is bedacht en wordt geleid door een man. Vind ik niet erg, maar volgens de media was dat de reden van het artikel... en is dat toch een punt. Een vrouwelijke organisatie geleid door een man. Nou, niemand begrijpt vrouwen beter dan mannen, toch? Veel vrouwen begrijpen zichzelf niet eens. Soms is het juist het contrast dat helderheid brengt. Je ziet wat licht is in het donker. Zon bij mist, dood naast leven, ijs bij water. Ik begrijp het wel dat een man die organisatie leidt. Vrouw zijn is naast mens zijn met een vrouwelijk geslacht... sowieso een lastige term. Er is zelfs een gynaecoloog opgepakt in Duitsland... die zijn patiënten stiekem fotografeerde. Daarmee ben je wel heel erg geobsedeerd door het vrouwelijke geslachtorgaan. Ach... Vrouw zijn, of je leeft met zeven minimannetjes, of je kust een kikker... of je wordt vergiftigd door het fruit waar je het meeste van houdt... of je bent gevangen in een hoge toren en een wildvreemde man hangt aan je haren... om naar boven te klimmen, of om twaalf uur s'nachts verander je in een pompoen... omdat je niet op tijd naar huis ging, of je wordt verliefd op een randebiel... die je alleen maar herkent aan je schoenen. Ja, een vrouw zijn is zelfs moeilijk in de sprookjeswereld. En ga dan maar eens aan de werkelijkheid sleutelen. Niel Gunjerli, maandag, het ochtendhumeur van Hans Böhm. Het is vier minuten voor half elf, we gaan terug naar de Hoge Raad... die eh, een half uur geleden uitspraak deed in de zaak van nabestaanden... van drie moslimmannen die omkwamen bij de val van eh, Srebrenica in 1995... en de uitspraak luidde dat de Nederlandse staat aansprakelijk is... voor de dood van hen. Matthijs van der Wiel, NOS-collega, heeft de advocaat van die nabestaanden... Lisbeth Zegveld bij zich. Ja, Liesbeth Zegveld die druk heeft om uit te leggen... deze uitspraak van de Hoge Raad en het ook druk heeft met knuffelen... En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 Naida, wat ga je doen en waar hang je uit? Goedemorgen. Hey Sven, goedemorgen. We staan vandaag in Voorburg... en vandaag het verhaal van de strijd van 25 demente patiënten tegen het verzorgingstehuis waar ze dachten veilig te zitten. Ja, in verband met het nieuw regeringsbeleid dacht de directie... dat ze maar het beste konden verhuizen. Maar dat liep anders. En hoe dat anders liep... hoort u zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Hier is nu het NOS Journaal. Half elf is het en hier is Doral Megens. Ja, we hoorden net uh, Matthijs van der Wiel in gesprek met uh, advocaat Zegveld. Nog even de zaak op een rijtje rond die uitspraak uh, van nabestaanden uh, van Srebrenica. De Nederlandse staat is aansprakelijk voor de dood van drie moslimmannen in 1995. De Hoge Raad heeft dat oordeel van het hof zojuist bevestigd. Bosnische Serviërs hebben de drie in 1995 gedood... nadat Dutchbed militairen hen van de compound hadden gestuurd. De moslims hadden daar hun toevlucht gezocht... naar de val van uh, Srebrenica, de VN-enclave nabestaande nabestaanden klaagden vervolgens de Nederlandse staat aan. Die zei dat de VN een leiding gaven aan Dutchbed en dat daarom de VN verantwoordelijk is. De staat ging vorig jaar in cassatie en nu heeft de Hoge Raad dat argument dus verworpen. Samir A, de voor terrorisme veroordeelde man, is vrijgelaten. Hij werd veroordeeld tot gevangenisstraffen van 4 en 9 jaar voor het beramen van aanslagen op politici. Aan zijn vrijlating zijn wel voorwaarden verbonden. Moet je de komende vier jaar in Nederland blijven, mag je niet in Den Haag en Zoetermeer komen. en mag je geen interviews geven. Bij het bedrijf ProBens in Zevenaar wordt nog altijd een grote brand. Het bedrijf maakt onder meer kunststofverpakkingen en auto-onderdelen. woordvoerder van de brandweer heeft tegenover Omroep Gelderland gezegd dat er geen gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. En bij die brand in Zevenaar is niemand gewond geraakt. Dat zijn de hoofdpunten. Eén vierde nog, Kees En staat bij Amsterdam op de A10. vanaf knapende Koenplein tot aan de Afkheid Hemhavens. 2 kilometer. Ik wens Kees een goed weekend, door wat ook, u thuis ook. Alvast, ik zeg tot maandag en hier is Naida. Dit is Radio 1, NTR Lijn 1. Hier is Naida orange. Gisteravond om 12:08 over 8 precies krijgt de redactie van Lijn 1 een persbericht binnen. De titel? Woonzorgcentrum Haaglanden ziet af van gedwongen verhuizing. En twee minuten later belt onze redacteur Fatima Badja het actiecomité Mantelzorg Voorburg. En ze zegt, jullie hebben gewonnen. Jullie ouders, bejaarde mensen met Alzheimer mogen allemaal blijven zitten waar ze zitten. Het verzorgingshuis WZH ziet af van gedwongen verhuizing. En dit alles is het resultaat van de strijd van een groep dochters en zonen... die het vertikten het beleid van het verzorgingstehuis... dat af wilde van hun ouders te accepteren. Vandaag een uitzending over hoe je als burger wel invloed hebt... en hoe je het kan winnen van een grote instantie die met jou leven... Of het leven van je moeder, je vader of dat het leven van jouw kind aan de haal gaat. Ja, En hoe doe je dat? Opkomen voor jezelf en je demente moeder. Jezelf informeren, een advocaat erbij halen en misschien ook een klein beetje mediadruk. Luister naar het bijzondere verhaal van strijdbare mantelzorgers en hun demente ouders. Versus het verzorgingshuis dat zich gek liet maken door regeringspleit. Ook u kunt reageren. Heeft u een voorbeeld? Heeft u een tip? Bel 0800 1121. Mailen kan ook lijn1@ntr.nl. Twitteren kan natuurlijk ook hashtag #lijn1. Dit is lijn1. I'm We de Travelling Wilberries met Handle With Care. Ja, en als je het idee hebt dat Handle With Care niet echt lukt, dan kom je in actie. En dat deden de mensen, de mantelzorgers, hier in Voorburg. Voor de bus zie ik allemaal ouderen in uh, rolstoelen en hun mantelzorgers en verzorgers om hem heen. Kortom, het leeft. In de bus Jos van Rijk van het actiecomité Mantelzorg Voorburg. Gefeliciteerd, uw moeder mag blijven. Dankjewel. Hoe heeft dit voor elkaar gekregen, dat uw moeder en de 24 andere mensen, de dementerende ouderen, mogen blijven? Uh, na de mededeling op 16 juli... Dat, uh, met, uh, de, de mededeling was eigenlijk... Uh, vanuit de overheid moeten allerlei dingen veranderd worden. Uh, om te voorkomen dat er dan een faillissement plaatsvindt... moet er gekeken worden naar een oplossing. En de oplossing is geworden... de mensen van de eerste en de tweede verdieping die moeten eruit. Kort door de bocht, zo gezegd. Uh, deze mededeling viel natuurlijk als een uh, bom bij ons op de tafel. Want we waren eigenlijk helemaal niet op de hoogte van deze uh, toestanden. Uh, en op het moment dat dit uh, s'avonds nog een keer herhaald werd... voor de groep van mensen die dat smiddags niet konden horen... hebben we de koppen bij elkaar gestoken en gezegd van... ja, dat kan echt niet. We praten hier niet over bakstenen... maar we praten hier over mensen. En uh, we hebben toen onmiddellijk een brief geschreven... naar de directie van WZH... Met een, een uiteenzetting van onze standpunten. En gevraagd of ze in ieder geval willen terugkomen op hun voorgenomen besluit. Want u hoorde even voor de helderheid van de een op de andere dag hoorde u. En de andere mensen van wie de vader of de moeder of de partner hier liggen. Dementeren de ouderen hebben het over 25 ouderen van de een op de andere dag hoorde u. Binnen anderhalve maand moeten ze eruit. Ja, dit was een donderslag bij helderen hemel. Uh, sterker nog, er waren mensen die een uh, maand daarvoor nog een gesprek hadden. omdat hun uh, vader of moeder het huis binnenkwam. En die hebben gedurende dat gesprek nog te horen gekregen. dat hun ouders. Uh, tot, tot het laatst uh, van hun leven in, uh, in het huis konden blijven. Een van de mensen die ook in het actiecomité zit. en waarvan de schoonmoeder hier ligt. is Rob. Uw schoonmoeder ligt hier. en uw vader heeft u me zojuist laten zien. was net verhuisd om hier in de buurt. Dus uw schoonvader, om in de buurt te zitten van uw schoonmoeder. Ja, dat klopt. Uh, op de dag dat uh, uh, hier de boodschap werd neergelegd dat uh, de bejaarde of de demente mensen zouden moeten gaan verhuizen of uitgehuist zouden worden, was hij bezig de, de verhuisdozen uit te pakken en was in het kader van partnerhereniging, had hij de gedachte om met, bij zijn vrouw te gaan wonen. Nou, dat heeft heel even kort geduurd, want hij had alweer het idee dat hij dan de horizon weer zag verdwijnen. Nou, en dat heeft de man uh, echt de afgelopen zes weken lichamelijk en geestelijk heel veel problemen opgeleverd. En dat, uh, dat is zwaar voor hem geweest. En uh, dat heeft ons mij ook wel de energie gegeven om uh, ja. de tijd hier wat uh, tegen te doen. Want zwaar voor de mantelzorgers. Ik kan me voorstellen dat de dementerende ouderen zelf geen idee hebben wat hen overkomt. Nee, totaal niet. Uh, juist daarom denk ik moet, dat wij ons zo sterk moeten maken... om voor die mensen te, te zorgen en ook op te komen... als er zaken spelen die uh, hun niet goed uh, zouden uitpakken. Ja, In de bus ook meneer De Glint van woonzorgcentrum Haaglanden. Welkom, fijn dat u er bent. Dank u wel. Ontzettend nou ja, de complimenten dat u hier wilt komen praten... Um, ik hoor zojuist van Jos van Rijk van het actiecomité. Van de ene op de andere dag kreeg zijn brief... de 25 dementerende ouderen moeten er binnen anderhalve maand uit. Wat maakte dat u zo'n rigoureuze beslissing nam? Nou, Ik weet niet precies uh, wat daar exact door iedereen op alle plekken is gezegd... maar het is niet zo dat dat binnen anderhalve maand was. Het is zo dat wij al jarenlang binnen WZH met heel veel huizen eigenlijk in ontwikkeling zijn, ook vooruitlopend op het regeringsbeleid... dat verzorgingshuizen uiteindelijk uh, geen bestemming meer kunnen hebben in dat verband. En dat betekent dat al die huizen omgebouwd moeten worden... andere bestemmingen kunnen krijgen. Wij hebben daarin heel veel ervaring met transities... omdat we al heel veel verbouwd hebben... ook heel veel gedwongen verhuizingen hebben gedaan. En wij hebben ervaren en ontdekt dat als je dat steeds stapsgewijs doet... dat je uiteindelijk personeel en klanten... Uh, eigenlijk lang in onzekerheid laat, vaak twee keer zou moeten gaan verhuizen. En dat uh, was niet ideaal. Wij hebben toen gezegd, wij willen eigenlijk voor heel haar alles in kaart brengen. Het doelgroepenbeleid aangescherpt, zodat we in één keer voor heel WZH duidelijkheid het kunnen creëren. Daar maken wij een voorgenomen besluit van. En uh, dan gaan we vervolgens kijken hoe we dat kunnen operationaliseren, of dat kan. Ja. Dat betekent dat voor heel veel klanten er helderheid komt... Voor al het personeel komt er helderheid. En er zijn een heel beperkt aantal groepen klanten die in een verdrukking komen. Daar hebben we het hier echt nadrukkelijk over. En dat is natuurlijk ook heel erg lastig. Dat is ook het moeilijke van dat besluit. Daar hebben we ook lang over gepraat. En vervolgens zegt van nou, we gaan kijken hoe ver, hoe ver we dit kunnen doen. Uh, dus het is het voorgenomen besluit. Maar u zegt, we hebben er heel erg goed over nagedacht gepraat. Heeft u ook gepraat met deze mensen? Heeft u ook gepraat met de, met de familie van de 25 dementerende ouderen? Nou, daar, raakt u, daar raakt u precies de kern. Uh, waardoor wij denk ik uiteindelijk uh, hier zitten... en ook onderweg met elkaar uh, heel veel afstand hebben uh, gekregen. Deze uh, heeft uh, het beleid in al die transities gehad. Dat is ook onze manier van werken dat wij in direct contact met de familie van de bentenbejaarde in contact treden. Dat wilden wij ook hier heel graag. En eigenlijk is daar het proces fout gegaan, waardoor wij ook niet onze gewone dingen konden doen, omdat toen wij hadden gecommuniceerd, wees het daar breed niet alleen hier, maar ook op alle andere locaties, wat het voornemen was. En op sommige locaties was dat een geweldig nieuws en op sommige locaties was dat minder geweldig nieuws. En wat ging er hier mis? Hier ging er mis dat dit verzorgingshuis omgebouwd wordt tot een verpleeghuis voor met name somatiek. En dat betekent dat de PG-clienten, de kleine groep die hier zit, hier op termijn niet meer de zorg zou kunnen dus krijgen. Dus hier kunnen die straks krijgen. alleen nog maar de ouderen terecht met, een, met, met, lichamelijke, met lichamelijke, lichamelijke klachten. Ja. En uh, de, dat is de pijn hier. Uh, vervolgens uh, heeft het actiecomité en wat ik begrijp uh, zich verenigd. En eigenlijk gezegd, wij willen niet dat jullie met individuele uh, cliënten praten. En met de mandelzorgers, je praat met ons. En daardoor konden wij niet meer in contact treden met onze individuele cliënt. En daar is het eigenlijk fout gegaan. In het ja. proces voor ons. Omdat wij... De individuele cliënt is natuurlijk in eerste instantie de dementerende oudere, Die kan niet met u in gesprek. Maar de familie daaromheen. Daar wilden wij mee in gesprek. En het mantelactiecomité zei eigenlijk van wij vertegenwoordigen iedereen. Dus je moet met ons praten. En daar is eigenlijk ja. de afstand begonnen. Uh, en dat was voor ons ook een, een moeilijk pad. Omdat wij niet onze gebruikelijke dingen konden doen. Om juist in individueel contact te kijken naar maatwerkoplossingen. Wat betekent het enzovoort. En nu heeft u besloten gisteravond Dat zei ik aan het begin van de uitzending. Heeft u een persbericht de deur uitgedaan dat het besluit is teruggetrokken. Dat klopt. Wat maakte dat u van gedachten bent veranderd? Wat je constateert is dat je een voorgenomen besluit maakt naar eer en geweten. Uh, alles wat je bedenkt uh, en wat je denkt goed is te zijn... wil niet zeggen dat dat altijd ook kan of dat dat goed ontvangen wordt. En heel nuchter is het gewoon zo dat in het voorgenomen besluit effecten zitten... waarvan wij dachten... Dat het uh, zou kunnen, omdat we daar ook heel U dacht in anderhalve maand 25 demikterende nee. ouderen op straat nee, nee, zetten, dat nee. moet lukken? Het proces, het proces was gepland in zeker anderhalf jaar om het hele proces vorm te geven. Dus dat was geen anderhalve maand, maar anderhalf jaar. Ja, en wat heeft u nu precies in het persbericht staan? Want wat is nou het, beslu het, het, het besluit dat u nu heeft genomen? Wij hebben besloten dat de gedwongen verhuizing, dus dat als iemand niet wil verhuizen, dat we dat respecteren. Dat betekent dat we wel in overleg gaan, want er zijn mensen die wel willen verhuizen. Er zijn mensen die ook dit aangrijpen om uh, iets anders te doen. Uh, maar als iemand niet wil verhuizen, dan respecteren we dat. Dat betekent dat we op een andere manier gaan zoeken met elkaar om zo'n uh, transitie uh, vorm te geven. Ja. En de reden waarom wij uh, dat persrecht hebben uitgerand, het besluit hebben genomen, is dat wij constateren dat het effect van uh, gedwongen verhuizen zoveel, uh, zo weinig draagvlak uh, heeft. Dat wij alleen maar verder afstand creëren met elkaar. En dat is afstand... niet wat u wenst. En als je afstand creëert, moet je weer terug. Dat heeft geen zin. Dus hebben wij gezegd: Een brug te ver, stoppen. Jos van Rijk van het actiecomité Mantelzorg-Voorburg. Blij met dit persbericht en met deze uitleg? Uh, blij met dit persbericht dat het in ieder geval op dit moment uh, als het ware gestopt is. Dat brengt een heleboel rust bij de mensen en onze achterban. Uh, we denken wel dat we heel erg uh, voorzichtig moeten zijn met juichen. Want uiteindelijk staat in het persbericht dat er weer opnieuw gekeken wordt naar het plan. Maar dat het nu gaat voorgelegd worden op de normale manier zoals het had moeten gebeuren via de cliëntenraad. En uh, in, in wezen wordt er dus eigenlijk gezegd van we gaan het opnieuw doen maar nu volgens de regels. En we gaan kijken of er dan wel draagvlak voor gegeven kan worden. En dat is zeg maar een beetje het, het punt uh, waar we zeg maar, tot nu toe altijd mee gezeten hebben. Er wordt niet gekeken naar misschien een andere mogelijkheid... of een plan B of een plan C. Er blijft in wezen natuurlijk alleen gekeken worden naar dit plan. Meneer Van Glint, klopt dit? Dat is niet, uh, niet helemaal, uh, voor mij niet helemaal juist. Uh, en als je kiest nu dat gedwongen verhuizingen uh, niet hoeveel plaatsen te vinden... Dat betekent dat je uh, dat element van het plan uh, niet, niet kunt doen. En dat betekent dat je dus met andere, uh, andere plannen moet gaan, uh, aan de gang moet gaan... Om dat, om dat uit te gaan werken. En dat gaan we dus nu uitwerken met uh, de cliëntraad op locatie. Ja. Om te kijken hoe we dat dan vorm moeten geven. En dat betekent dat verhuizingen niet plaatsvinden. Ja, want, u bent, want wat was nou in allereerste instantie de reden dat u, dat u dacht... de mensen moeten eruit, die veranderingen? Een financieel? Nee, de, dat is niet de primaire reden. De primaire reden is de kwaliteit van zorg. Dat betekent dat wij kwalitatief goede zorg willen leveren. Uh, en wij hebben geconstateerd dat als wij ons kunnen focussen op een bepaalde doelgroep. Ja. Dat heeft te maken met het personeel. Dat heeft te maken met het management. Dat heeft te maken met het gebouw. Dat dat gewoon beter is. En dat willen wij dus ook graag doen. Omdat wij al die huizen bestemmingen moeten geven. Jos van Rijk, u wilt reageren. Ja, dat is een hele mooie uitspraak. en. Uh, ik... We hebben daar eigenlijk een andere visie op. Want uh, we hebben heel veel moeite gedaan om zeg maar, een aantal dingen boven water te krijgen. Met accountants hebben we gekeken naar uh, financiële rapporten. En we hebben ook eens gekeken naar het jaarverslag van 2012. En tot onze verbazing stond in het jaarverslag van 2012... dat dit huis uh, waarvan de laatste plafondplaten er nog niet eens in zitten... omdat ze nog zo bezig zijn geweest met een grote verbouwing. Dit huis staat in het jaarverslag omschreven als klaar voor de toekomst. Helemaal klaar voor alles waar we nu op dit moment mee bezig zijn. Dus u kunt zich voorstellen dat wij enorm verbaasd zijn over het feit dat uh, op basis van uh, deze ontwikkelingen... er nu gekozen wordt om de mensen er in, in eerste instantie eruit te zetten. Omdat dat beter zou zijn voor de zorg. Wij gaan ervan uit dat dat niet de uh, motivatie is geweest. Bent u tevreden met de zorg? Want uw moeder ligt hier. Ja, dat, dat, uh, dat moeten wij gewoon toegeven. Dat wij hebben met heel veel zorg hebben we een huis uitgezocht. En er zijn er een, een aantal bij ons in de omgeving. En alle mensen die hier zitten en die tot nu toe zeg maar, via ja. deze mantelgroep uh, zeg maar, een actie gevoerd geven eigenlijk aan dat we heel erg blij zijn met meneer De Glint en zijn organisatie. Dus De Glint, ze zijn blij. Nou, ja. daar dat word ik echt vrolijk van. Ja, maar dat, dat had hij dus er blijkbaar dat, nog niet door dat, dat, dat ze blij dat, zijn met de nou, zorg. Ik, ik, daar hadden we het net even in het voorgesprek al even over. Wat mij, wat mij dan triggert, want ik ben ontzettend blij met dit bericht. Ik had, had het al gehoord, maar uit het cliëntentevredenheidsonderzoek van dit hele verzorgingshuis ja. blijkt dat uh, met name de groep uh, pg-clienten... en die uh, vragen worden beantwoord door de mantelzorgers... dat dat onder het niveau is waarop dat zou moeten zijn. Uh, dus in die zin moet ik met twee werkelijkheden leven... dat ik dit soort berichten hoor waar ik echt blij ja. van word... Maar dat ik ook gewoon uit professionele onderzoeken lees... dat het onvoldoende is. En dat is wel bijzonder. Mag ik daar wat op aanvullen? Natuurlijk. Het is namelijk zo dat als je tijd gewoon naar de afdeling... de patiënten onderling en de samenwerking met de verpleging die er is... daar is in de afgelopen jaren een heel mooi, heel broos model ontstaan. En daarom ook dat wij ons voor de hele groep sterk hebben gemaakt. Want één individu met goede zorg elders... dat lost het probleem niet op. Het is de saamhorigheid tussen de, de bewoners onderling, de kwaliteit van de mensen... die dagelijks de verpleging eh, uitvoeren. Iedereen weet wat zijn eigenaardigheden en zijn bijzonderheden zijn. En op die manier maatwerk kunnen leveren aan die hele groep. En het opknippen van die groep betekent dat dat nu ontstaande maatwerk... niet meer in de toekomst geleverd kan worden. En dat is geen waar wij ons sterk voor maken. Ja, even terug. Hè. Je ziet dus binnen anderhalve maand... Nou ja, u zegt anderhalf jaar, goed. Binnen een bepaalde tijd, 25 dementeerde bejaarden moeten eruit. En de, de kinderen, de schoonkinderen komen in actie. Jos van Rijk, hoe hebben jullie dat gedaan? Dat het jullie toch gelukt is? Om deze grote club op andere gedachten te brengen? Nou, in eerste instantie... Uh, ja, wij waren eigenlijk ook een beetje Jip en Janneke... in deze grote nieuwe wereld. Want zes weken geleden had ik hier totaal nog nooit over nagedacht... wat hier allemaal speelt. En, Want wat voor werk doet u in het gewone leven? Ik ben een zelfstandig ondernemer en ik heb een uh, beveiligingsbedrijf hier in Voorburg. En uh, ik, ik heb normaal gesproken helemaal niets met deze materie te maken gehad. Alleen werden wij voor een voldongen feit gezet... dat uh, zeg maar na 16 juli de tweede datum werd neergelegd als uh, september. En dan zouden er persoonlijke gesprekken gaan plaatsvinden... over de invulling van dit voorgenomen plan. Dus niet om te praten over het plan, maar de invulling van het plan. Ja. En toen hebben wij zeg maar gedacht van ja, maar we hebben dus maar een hele korte tijd om van alles en nog wat boven water te gaan halen. En te kijken of we dit onzalige plan kunnen gaan stoppen. Nou ja, en toen hebben eh, uiteindelijk hebben een aantal mensen hebben de koppen bij elkaar gestoken. En Rob en ik die zijn uit die groep gekozen als woordvoerders. En we hebben eigenlijk 24 uur per dag de afgelopen zes weken gewerkt. om ons in te lezen en in te praten. En, met, en, en ja. dit is gewoon echt ongelooflijk ja. met hoeveel mensen we in aanraking zijn geweest. Want van... jullie hebben een advocaat erbij gehaald? Is... Uiteindelijk hebben we in eerste instantie hebben we een advocaat erbij gehaald. omdat we wilden weten wat onze zeg maar, rechtsgeldigheid zou zijn. om voor deze groep van mensen te komen op te komen. En uh, daar hebben we een fantastische advocaat voor gekregen. en die zei dat moet je doen middels een machtiging. En uh, die machtiging is in een heel rap tempo door iedereen uh, zeg maar die kon ondertekend. We zitten, is geloof ik, iets van op 90% van de, van de mensen die hier zitten. Een aantal mensen zitten nog in het buitenland, dus ja. zijn moeilijk te pakken te krijgen, maar het overgrote gedeelte van deze mensen heeft zijn uiteindelijk. En, en je mag ook de ingetegen. lokale politiek erbij betrokken, de ja, media? Ja, we in eerste instantie hebben we zeg maar, dat uh, gesprek aangegaan met, uh, met WZH. Het was, was eigenlijk best wel lastig, want uh, alle mensen die verantwoordelijk waren voor deze beslissing, die waren allemaal met vakantie. Dat, dat vonden wij eigenlijk ja, wel heel, heel toevallig. Op uitgekomen is meneer De Glint. De Glint. Iedereen is op vakantie. Nou, ik was zelf op vakantie. Maar het is niet zo <laughs> dat, wij, dat wij directieloos waren. Dus dat uh, spreek ik graag tegen. Okay. Nou ja, ook mevrouw Kremer, zeg maar, de plaatsvervanger... Was, die was op dat moment niet aanwezig om zeg maar, enige vraag te kunnen uh, beantwoorden. We hebben veel moeite gedaan om uiteindelijk toch dat gesprek uh, te laten plaatsvinden. En dat hebben we dus met die mevrouw Kremer gedaan. Daarin hebben we zeg maar, onze standpunten uiteengezet. En uh, daar hebben we een verslag van gemaakt. Uh, en het enige wat we gehoord hebben... Sprekende namens 25 mensen met een, uh, zeg maar, ermachtigingen in onze zak, uh, was de mededeling dat uh, ze konden ze niet vinden in de berichtgeving van ons verslag. En ten tweede, we waren ook geen gesprekspartner. En op ja. dat moment was ons duidelijk dat ja, we zitten hier dus echt in een situatie waarin een hele grote organisatie door allerlei ja. procedures gewoon aan de menselijke waarde Ik moet waarde u zeggen, als gaan. ik een brief zou krijgen waarin staat uh, u bent geen gesprekspartner, dan zou ik terugschrikken. Er gebeurt wel eens. En dan u bent geen gesprekspartner, dan denk ik, ja, dan kan ik niks. Kan ook een gevoel geven van ja. We Machteloosheid. Machteloosheid. Ja. Nou, dat gebeurt bij ons niet, hoor. Waarom niet? <laughs> nou ja, ik... Jullie <laughs> nee. dat tekstzalletjes laten nee. zien. Ze hebben Hè? ons uh, van de nodige energie voorzien. Dus dat was... Uh, dat was nou, het, het mogen duidelijk zijn, dat ik bedoel, dat misschien ook voor de luisteraars... als je je ogen dicht doet en je denkt, na nou, dat het over jouw moeder gaat... Mm -hmm dan gaat er ineens iets anders werken. Want het praat hier niet over bakstenen, over bakstenen of dergelijke. En het is ook geen zakelijk belang en dergelijke. Je praat hier over mensen, over ja. weerloze mensen. En op dat moment is er bij ons iets getriggerd van... ja, maar dit kan echt niet. Ondanks het feit dat het een grote organisatie omzet 120 miljoen... dingen waar je eigenlijk als ja. gewone normale burger normaal gesproken maar nooit... Jullie ook... En op een gegeven moment krijg je een brief. En dan een brief waarin staat uh, voor, de, voor, de, voor de cliënten, de patiënten... van goh, als u meedoet met deze actiecomité... dan kan het zijn dat uw verblijf hier in gevaar komt... Ja, dat is nogal dat, intimiderend als ik zo'n brief zou krijgen. Nou ja, het was heel erg intimiderend uh, opgevat door zeg maar, onze volledige achterban. Want die hebben zeg maar, echt uh, in, in rep en roer hebben ze ons alle kanten uh, gebeld. Het vervelende was dat we op dat moment voor het eerst in gesprek zaten met meneer De Glint. Dus op het moment dat we in gesprek zaten om als vertegenwoordigers van die groep... Zeg maar, te gaan kijken of er andere mogelijkheden zijn... viel bij, achter onze rug in de brievenbus van de mensen... de brief met de mededeling van... Uh, jullie moeten eigenlijk geen zaken doen... Met met het actiecomité. Ja. Dat heeft ons getriggerd om dan voluit te gaan. En alle middelen die we hebben, dat hebben we dan ook tijdens dat gesprek gezegd... alle middelen te gebruiken om dit onzalige idee te stoppen. Meneer De Glint, moet u reageren? Jazeker, ja, zeker. ik denk dat er een uh, fors misverstand is omtrent uh, die brief. Uh, wij zijn gehouden aan allerlei uh, procedures en wettelijke regelingen. Dat betekent dat wij uh, met onze klanten praten, met de wettelijke vertegenwoordiger van onze klanten. Op het moment dat het actiecomité zegt wij vertegenwoordigen nu al jouw klanten, uh, waren wij in onzekerheid wat onze, onze gesprekspartner was. Maar normaal is dat de cliënt? Ja, raad. en ik kan ook niet zomaar uh, dat, dat, dat mengen. Dat, maar dat die onzekerheid ook... hoef je niet weg te nemen door het aan de cliënten te vragen. Hadden we ook met elkaar toe aan tafel zaten het zelf even kunnen vragen, Dat was veel nee, makkelijker geweest. Maar waar, het om, waar het om gaat is dat iemand kan wel zijn vinger opsteken en zeggen: Ik vertegenwoordig nu cliënten. Maar dat moet ik wel van die cliënten zelf horen. Dus we hebben een brief geschreven aan die cliënten en gezegd... luister goed, wij willen graag met jou in contact treden. Tot op heden hebben wij... Ik, dan, dan, ik zie dat dan voor me. U ja. schrijft dus een brief aan dementerende ouderen. Nou ja, aan de mantelzorger, aan de wettelijk vertegenwoordiger. Oké, okay, goed. Waarbij we zeggen: u, u, er is een actiecomité dat zegt ja. u te vertegenwoordigen. We willen graag van u weten of het actiecomité u vertegenwoordigt. Dan respecteren wij dat. U doet een of dat u of dat u uh, zelf wil vertegenwoordigen. Laat ons dat weten. Ja. En wij hebben ja. ons ook uh, in die zin, uh, vind ik zelf, heel correct gedragen. Dat wij, toen het actiecomité zei wij vertegenwoordigen. Ja. hebben wij ook de cliënten niet benaderd en dat gerespecteerd. Maar er was ja. een moment dat wij moesten beslissen gaan we nu verder met het actiecomité praten om uh, verder te gaan. En voordat wij dat konden doen, voluit, moesten wij weten wie de cliënt formeel vertegenwoordigde. Dat is ook iets waar wij aan gehouden zijn. Ja, en uiteindelijk bent u met dat actiecomité gaan praten. U heeft gisteravond besloten, persbericht de deur uitgedaan van de 25 dementerende ouderen hoeven niet verplicht te verhuizen. Stel dat er geen actiecomité was geweest, stel dat, dat Jos en, en Rob zich niet hadden ingezet... Nou, dat is een vraag die, die ik al eerder heb uh, gekregen. Uh, alles beïnvloedt alles. Uh, wij hebben de afgelopen uh, maand zelf ook veel gesprekken gevoerd op allerlei plekken. We hebben veel waardering uh, en uh, ontvangstbereidheid gekregen voor ons doelgroepenbeleid. Het effect van gedwongen verhuizen riep op veel meer plekken uh, reactie op. We hebben op meer plekken verzoek gekregen om daarvan af te zien. Uh, alles beïnvloedt alles. Ik heb zelf uh, afgelopen week... Uh, op dinsdagavond in een, een open gemeenteraadhuisavond gestaan... een presentatie gegeven voor een volle zaal. Daarna op straat heel veel mensen gesproken. Ja. Alles beïnvloedt alles, dus dan krijg je ook beelden. En uiteindelijk hebben wij geconstateerd met elkaar in de directie... dit leidt alleen maar tot nog meer afstand en nog meer gedoe. Uh, daar wordt niemand beter van. Uh, wij, uh, wij vinden het verstandiger om nu te stoppen. Dat moet je dan ook dus doen. Hetgeen wij gedaan hebben. Eigenlijk hebben Jos en Jos de Rijk en Rob... en alle andere mensen die mee hebben gegaan in dat actiecomité... ook een beetje wakker geschud. Beïnvloed. Wakker waren we al. <laughs> Even, als we kijken naar de landelijke overheid... Hè, en, het, en het regeringsbeleid, er moet iets veranderen. Daar, daar, daar kunnen we niet omheen. Of we moeten allemaal uh, de straat op en in de Haag gaan uh, protesteren. Maar u heeft dit nu meegemaakt. Uh, wat zou u aanraden? Hoe kan de overheid die overgang beter organiseren? Nou, op landelijk niveau uh, vertegenwoordig actis is uh, onze branche... en heeft er ook al veel over gezegd. Wat natuurlijk heel lastig is, is dat die transities die eraan zitten te komen... die bezuinigingen en die veranderingen... dat dat effect heeft op en cliënten en personeel en op die organisaties. En die, uh, dat zijn redelijke schokgolven. Uh, ontslagrondes, die je ook leest in de krant. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je in de voldoende tijd hebt... om die overgangen vloeiend te organiseren... En die tijd is er waarschijnlijk niet. En die overgangen zijn dus te weinig vloeiend. En daar zit denk ik de pijn. Dat betekent op zowel klantniveau als personeelniveau als op organisatieniveau dat er pijn geleden gaat worden. En dat moet je allemaal managen en opvangen. Rob? Nou, daarom zou het zo mooi zijn... aan de hand van hetgeen wat we hier met elkaar bereikt hebben... dat niet alle organisaties in Nederland... allemaal weer in diezelfde val hoeven te stappen. Maar uh, luisteren en kijken naar hetgeen hoe wij het gedaan hebben. Om ervoor te zorgen dat er gewoon minder van dit soort uitgeleiders... ook landlood gaan plaatsvinden. Ik zou eigenlijk willen oproepen naar de politiek... van jongens, kom eens een keer met ons praten. Want jullie roepen wat, maar jullie helpen vervolgens niet de mensen... en geven niet de tools om het ook snel tot beleid en verantwoord beleid te laten worden. Ja. Nou, daarmee kunnen we mogen toch aan de factor tijd voldoen... en toch zorgen dat het kwalitatief beter gaat... dan nu alleen maar met snelle hapsnapmaatregelen. Precies. Want snelle hap, dat kun je allemaal op papier regelen... maar we mogen niet vergeten dat het om mensen gaat. En Kees die zegt... In Radio 1 werd het woord operationaliseren gehoord. Het gaat over verhuizen van dementeren. Het gaat over mensen. Dank jullie wel. Gefeliciteerd dat de ouders mogen blijven. En u bedankt. En fijn dat u er was hier om uit te leggen waarom u tot dat nieuwe persbericht kwam. Graag en alle ouderen buiten. Ik hoop dat u het hier heel erg naar zin heeft. Dank u wel. wel, fijn weekend. En we zijn er weer maandag lijn 1 van de NTR.